Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZZF.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 Met het eerste uurtje een mix van dance en RB. En het tweede en derde uur is voor DJ Mauser met zijn Global Housewives. Als opening hoorde je zojuist Jochen met Leap of Fate. En dit nu onder andere Kraantje Papi. Erg populair deze zomer op de Dancefeest. En nu doet hij het samen met Postman en Doe maar. Met Alles gaat voorbij. Een samenwerkingsproject. Maar eerst ga je luisteren naar David Guetta, Chris Brown en Little Way met I Know Imagine. my life.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 Dus laten wij beseffen hier dat alles relatief is. Maar alles raak je kwijt, dus vergeet niet te genieten Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Heel de droge vraag: als jij je ogen op doet, yeah. Yeah. je raakt het bij yeah. Want alles gaat voorbij en ik vind het een taak voor mij je te raken.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 Nightwalk. Je hoort de muziek van Kraantje Papi, Postman en Doema. Met het plaatje Alles Gaat Voorbij. En dan David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. Met I Can Only Imagine. The Nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. Natuurlijk af en toe ook een beetje shownieuws. Het is al heel lang een droom van Chesto. Eigen kledinglijn. En de droom van de wereldberoemde en best betaalde DJ. En de rijkste DJ ter wereld. Eh, Komt nu helemaal uit. Hij mag een speciale. Let op vrouwencollectie van Gas ontwerpen. Hij is hij eigenlijk gewoon heet. Hij zegt altijd al gek op mode te zijn geweest. Hij is natuurlijk niet de eerste artiest die nu ook een eigen kledingcollectie krijgt. Maar hij denkt zich toch wel te kunnen onderscheiden. Dat zeggen ze allemaal. Ik ben altijd op zoek naar iets uh, extravagants. Door het maken van unieke producten kun je overleven in de modewereld. Chesto ja, heeft al eerder samengewerkt met de Guest. Deze maand kwam er een horloge van de DJ uit. De kledinglijn van de DJ zal dit en najaar in de winkel komen te liggen. Dus uh, binnenkort kan je je vriendin. of jij, hè, uh, eh, kan jij je, je vriend vragen van. Ik wil een, uh, een jurkje hebben van uh, Chesto. Dus, hè, uh, eh, wordt het heel spannend. En uh, Gers moet de knip trekken. Jammer voor Gers maar hij moet de knip trekken omdat hij uh, rechtszaken heeft verloren. tegen zijn voormalige managers. Hij moet nu 14.000 euro gaan dokken aan zijn vroegere belangenbehartigers. En even een resum. Gers voormalige managers werden door de rapper aan de kant gezet... omdat ze niet snel genoeg uh, zorgden voor optredens voor de man. Daarom uh, rekende Gers nooit de vastgestelde managementvergoeding van 25% af. En dan waren ze bij Dr. Media het managementbureau niet van gediend. Gers, moet u ons nog 14.000 euro overmaken en openbaar, openbaarheid geven... Over zijn financiële handel en wandel van de afgelopen drie jaar. En ja, daar ben je natuurlijk niet blij mee. Zeker niet in Nederland, waar het belastingstelsel erg streng is. He, elk jaar dan kan je geld terugvragen. Nou, de ene zegt je moet het doen, anders laat je geld liggen. Nou, uit ervaring kan ik zeggen: van alles wat je terugkrijgt. binnen vijf jaar komen ze het erbij halen. De Nightwalk, terug met de muziek. Wat voor muziek. Nog een plaatje uit, uh, uit onze Nederlandse bak. Lange voor ons. En laatste in. Beloofd is beloofd. Of ons voor het album Levenslied. Ik ben maar een man van vlees en blok. Die stas in de droog. Maar mijn bekken gaat vroeg. En ik hoor het je schreeuwen. Genoeg is genoeg. Maar beloofd is beloofd. Schuim, dat kwam wel goed. De wekker is al drie keer gegaan. Met wordt een elleboog tegen mijn ribbenkast. Het lijkt de boodschap te zijn. ging ik lekker, maar nu doet het zo'n pijn. Ow. Verkeerde hier of verkeerde lijf. Zo van wie is dat kind, en wat moet dat bij? Koppen bij, koffie klinkt als een toppot bij. De spiegelzamer die strop van mij. En ik ben maar een man, ik kan één ding tegelijk. En zelfs Ik kan zo niet verder, ik vind het niet gezellig. En ik kijk naar mijn stella, ik ben godverdomme dertig Ik kan niet komen lullen, ik heb schoenen om te vullen. Ik breek mijn hart, dus zij breekt mijn spullen. hip zet ze vast in de plak, en ik bedank I'm you in je you're voor a Zandvoort, dat was muziek van uh, Jean Finn met Show Me Love 2K12, de bodybanger uh, versie. En daarvoor Ina, nieuwe plaat van Ina met Crazy Sexy Wilds. En ook de muziek van eigen bodem. Lange Frans, op kost van het album Levenslied, het nummer Beloofd is Beloofd. De Nightwalk, een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zandvoort. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Her en der in Amsterdam en Haarlem en Zandvoort. En ook even kijken wat voor feesten morgen allemaal aan de gang zijn overdag Op het strand van Bloemendaal Er is nog even lekkere muziek Alweer Nederlands talent De man die 14.000 euro moet gaan dokken aan zijn voormalige managers Gerspart Doel Morgen ben ik rijk En daarna Flowrider met Whistle Vandaag ben ik broke, Maar morgen ben ik rijk Morgen is de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen Voel de slechte zelfs fijn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 dus vergeet ik mijn problemen voelen slecht slechte en dat fijn En niemand krijgt mijn lijn Vandaag ben ik boom, maar morgen ben ik rij Mooi is de toekomst en zal het deze zijn Dus vergeet ik mijn problemen voelen slecht is, en dat En niemand krijgt mij dus mijn lijn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 en niemand krijgt mij klein Vandaag ben ik woon, maar morgen ben ik rij Morgen is de toekomst en zal alles vrede zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voel de slechten zelfs klein En niemand krijgt mij klein Deze is voor jou, deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou Ego. I bet you I'm guilty yo oh, honor. honor That's just how we live in my genre Who in the hell them paid the road wider There's only one glow and one rider I'm a damn shame order more champagne full of damn hamstring, to put it on just Let your lips spin back around cold Slow it down, baby, take a look It's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with it's all so you come up in my clothes. Girl, I'm losing so my who got it the same nose. Show me a perfect bitch you got it. my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using I know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how. send is going to For the latest t-shirts, caps, and tank tops. Hier vijf me want was muziek van Milan Phoenix Met het plaatje Istanbul. En uh, niet de uh, Sinopo. Maar gewoon Istanbul. En daarvoor Flow met Whistle. En ook de muziek van Gers Pardoel. Met Morgen ben ik rijk. Nou, het is de hoop voor een man. Want uh, eh, even 14.000 euro. eventjes achterstallig betalen. En dan ook nog eens je uh, verleden uit laten pluizen. Van de afgelopen drie jaar. Dan ben je niet zo gelukkig van Zandvoort, we gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Dan nou, Zoals iedere week op de zaterdagavond, eh, Brainwash in de Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Michel Niemeyer. De VJ is Juri, uh, MC Torrell en uh, in Electric Urban. De luxe uh, Martino Rosso, dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam Brainwash. De deuren gaan open om 11 uur. En tot vijf uur mag je helemaal uit je dak gaan. Overavond of 11 uur, in de Little Buddha, het feestje Playgrounds. En dat is met uh, Michael Mendoza, Brian Chandro en Santos. Miss Sugarware, Sugarware moet ik zeggen. Wayland, Pereira, JR, Smasher Parker. En nog veel meer. De deuren gaan om elf uur open. En het sluit om vier uur, de Little Buddha, met uh, het feestje Playground. En als je helemaal gek bent van uh, Sander Kleinenberg en Johnny de Mol... Johnny de Mol heet hij trouwens... dan moet je vanavond naar uh, de Panama gaan. Panama invites uh, Sander Kleinenberg. Het begint om 11 uur en duurt ook tot 4 uur met uh, Sander Kleinenberg. En hij heeft meegenomen dan uh, Johnny de Mol. Dus het uh, wordt er een hele gezellige avond. Ik zou er zeker even gaan kijken in de Panama vanavond. Dus Panama invites uh, Sander Kleinenberg. En vanavond in de Sand hebben we Sand hosted by Rio. The party met Jada Silva, D-Rashid... Low in the Dark, Brian Chandra en Santos, Rishi Romero en nog veel meer. Het tot uur en het duurt tot vijf in de ochtend. De Santa moet je wezen voor Sundays hosted by Rio, the party. En vanavond in Air hebben we Defected in the House en dat is met de copyright uit de UK. 2001 en Frankie Rizzardo we dus vanaf 11 uur tot 5 uur bij welkom in de Air Defected in the House. En dat is natuurlijk een plaatlabel uit Engeland. Een van de grotere plaatlabels die ze in Engeland te vinden is. Nog meer leuke feestjes. Wat dacht je van Harlem In de Stalker. Vanavond Harlem Jazzstad. Dat is met Mike Valley en Miss Malera. En in een zaaltje 2 Klein Maar Fijn Futuring Java en Kleine Dondersteen. Je bent welkom vanaf 11 uur. En het duurt allemaal tot 5 uur in de ochtend. In de Stalker Harlem Jazzstad. Want ja, het is natuurlijk een jazzweekend hè. En voor ik het vergeet, ook vanavond nog in Club Exposure hebben we Elite Exclusive Party. Met de DJ Nicky Bizzle, The freshman, Jean Jensen, Donny Brasco, Easy Beats en many more. De deuren gaan open om elf uur en ze sluiten om 5 uur in de ochtend. Elite Exclusive Party, hier in Zandvoort in Club Exposure. Dat is natuurlijk in de Kosterstraat. Dat waren de feestjes voor vanavond, zaterdagavond. 10 uh, augustus ja, 2012, hè. En dan gaan we eens even kijken wat voor feestjes er morgen zijn. Zondag 19 augustus 2012. Morgen binnen vanaf twee ben je welkom in Beach Club Vroeger. Met ex-pornstar Pool Party. Het is onder andere met de Yellow Claw, Dirty Caps, Arctic Straw, Chicky, The Hit Machine, Jure Dieren, Sophie Valentin, de Bende, LP en Brugge, Erik Walker. En host het bij MC Sherlock. Morgenmiddag dus vanaf 2 uur tot middernacht in Beach Club vroeger ex -pornstar The Pool Party. Ook morgenmiddag iets later, vanaf 4 uur ben je welkom tot half 12 in Bloomingdale. Er is crazy sexy cool on the beach met onder andere Live Shermology, Lero Staal, Becky Begovic, Frankie Rizzardo, Olivio Revon en Aaron Gill, je Kenneth G, Stefan Pikes L en Roses en Nien De Ziel. En host het bij allemaal met de MC Roga. En uiteraard heeft hij ook een VJ meegenomen. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur in Bloomingdale. Crazy, sexy, cool on the beach. En morgenmiddag vanaf 4 uur in Strand and View. Latin Lovers on the beach. Dat is natuurlijk met Gregor Salto. René Ames, Under Control. Chris Rock en Alex Cruz uit Zandvoort. Onze eigen Zandvoort is Alex Cruz. En MC is uh, MC Heights. Morgenmiddag dus vanaf 4 uur. In Strand Feel. Latin Lovers on the Beach. En het laatste feestje. Op het strand van uh, Bloemendaal. In Woodstock 69. Uh, morgenmiddag vanaf 3 uur. Adam Bayer at the Beach. Natuurlijk met Adam Bayer. En drumcoats. En sis uit, uh, uit Duitsland. Morgenmiddag dus vanaf 3 uur. Adam Bayer at the Beach. In Strand Woodstock 69. En dat waren de feestjes. Terug naar de muziek. Alweer een Nederlands artiest. Alleen dit keer probeert hij dit Engels. Het nummer is leuk, alleen hij moet nog een klein beetje aan zijn Engels schaven. Hier is yes er met good girls gone bad. I see the seven cents Now baby, let's get started for life That's right The 4th of July, vanilla in the sky, thriller hey, in Manila, Manila, knocking them out like Pacquiao. No, Ali, no Frazier, but from there I was off to Malaysia. <laughs> two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play. Right I am what they thought I never become I believe Yeah. Now I'm here to claim it yeah. I hustle anything, you name it, name it I went from eviction to food stamps To bagging work, wet and damp To a passport flooded with stamps Nas everywhere I land Two passports, three cities, two countries One day, now that's worldwide If you think it's a game, it's played, darling Cause if it feels, right, it feels right We shouldn't waste any more time Let's get it started, let's get it started It's not Two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get pushed. I'm shit. on the floor. met Friends. Chef kwam voorbij met de wereld in. En natuurlijk Laura Broadfields en Chris Brown... met Nobody Can. CFM Zandvoort, zaterdagavond. The Nightwalk, Zometeen het nieuws. En weer, dan zijn we nog twee uur lang bij. Met twee uur lang het beste van Dance... in de mix met DJ Mouse. met zijn Global House Vibes. Ze zeggen, blijf gewoon luisteren. Tot de middernacht. The Nightwalk, hier op CFM Zandvoort. Ik laat je achter met nog een paar stukjes muziek. Onder andere T.J.R. met Funky of Wodka... Is die laatst komen met uw laatste verschenen in Sky High. En ik zegt tot zometeen, na de break.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 door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Nora Jones met Happy Pills. Daarvoor, Nicki Minaj Het Starships. boek kwam voorbij met Get It Started. Dat deed hij samen met Shakira. Viel muziek ook hier in de Nightwalk. En daarvoor... De laatste verscheidenheid van Jessera. dat Samen met uh, Alvero heeft hij die geloof ik gemaakt. Zij zijn in de studio in gedoken. En uh, ja, Yes Air probeert ook een beetje in het buitenland uh, door te breken. En dat doet hij met Good Girls Gone Bad. Het We zit er weer op het eerste uur van de Nightwalk. Zometeen en Vanaf tien uur, twee uur lang. De Global House Fight met DJ Mouse ook. Zeggen dus blijf luisteren. Maar voor ik afscheid van je neem. Voor dit uur dan natuurlijk. Heb ik nog een paar stukjes muziek te gaan. Neo Hits met Fuck You Better. En als er nog tijd over is. Miami, I Am. I Futuring met... En we En ik zeg tot zometeen na de break.